Kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek start, kwek. kwek Hi, ik ben het Paulus de boskabouter. En wie kwekt daar zo? Kwek kwek ding. kwek ding. kwek. Ding. kwek ja, stil maar ik heb het al begrepen. Kwek drinkt. Ik had het ook wel kunnen denken, want je kwikte erg duidelijk. Van de geniewet, van de genie kwakt. Oh, juist, van de zenuw uh, Waarom Eh, waarom bier zo zenuwachtig?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 Ik zal heus niet aan jouw eieren komen. Kwaak, dat is jammer. Heel jammer. Maar waarom is dat nou weer jammer? Hé, de altijd zo onsamenhangend. Wat is jammer, omdat ik je juist had willen vragen of jij... Kwaak, of nee, kwaak, of nee, kwaak. Ja, ja, of, of ik. Eh, ga maar door. Of jij niet eventjes voor mij zo kwak willen broeden. Dan kan ik me eens vertreden. Kwaak, vertreden. O, oh, is het dat... Maar natuurlijk wil ik dat wel eventjes voor jou doen. Ga jij maar gerust een beetje je verdreden, hoor. Ik pas wel zo lang op de eieren. Ha, ja, vreemd, wat bedankt. Ga er dan maar meteen op zitten. Klaas maar voorzichtig, anders brengt de eieren. Ja, ik doe het heel kalpjes aan. Zo. Ik zit al, hoor. Zal je ze goed bewaken? Wij, van eieren? Daar kan je van de aan. Ga jij nou maar gerust...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 Wel nou, zit die maar, Rempels. Oeh, Paulus, wat hebben wij naar je moeten zoeken? Oh, ik ben wat blij dat jullie me gevonden hebben. Ik kan hier niet weg, zie je? Ja, dat zien we. Jij zit op eieren, hè? Op twaalf eieren. Wel, wel, wel. Dat zal me een drukte geven in het grote bos, ha, als die eieren uitkomen. Wat bedoel niet zo mal, Boerdoel? Die eieren zijn toch niet van mij? Die zijn van Kwek.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 Waarom kan jij niet meezoeken, Paulus? Omdat de eieren dan verloren zouden zijn. Jij weet evengoed als ik dat Rijn de Vos bol op een eier is. Als dit nest onbewaakt zou blijven. Ja, oh, maar op, we snappen er alles van. Blijf jij hier maar rustig, broeder Paulus. Wij zullen wel zien dat we gek terugvinden. Maar het heeft haast hoor. We zullen ons uiterste best doen, Paulus. Hou maar moet.